De P van de A eist dat het kabinet het verzoek van de NAVO afwijst om langer in Oeruskan te blijven. Dat zei vicepremier Bos na een nieuw beraad in de top van het kabinet. Premier Balkenende zei juist dat de opties ordentelijk moeten worden onderzocht, inclusief het verzoek van de NAVO. Bos vindt dat de laatste Nederlandse militair eind dit jaar uit Oeruskan weg moet zijn. Balkenende benadrukte de internationale verantwoordelijkheden van Nederland. Een man die in 2005 in Tolbert de twee kinderen van zijn vriendin doodde... heeft 15 jaar cel en tbs gekregen. Zijn zaak diende voor het gerechtshof in Arnhem... nadat de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het hof in Leeuwarden had vernietigd. Dat hof gaf de man 18 jaar cel met tbs voor moord. Maar het Arnhemse Hof vindt dat dat niet bewezen kon worden. De man bracht de kinderen van 2 en 4 om het leven... tijdens een woedeuitbarsting onder invloed van speed. Op Schiphol is een man aangehouden met 112 bolletjes cocaïne in zijn lichaam. Hij kwam met een vlucht uit Paramaribo. In zijn bagage vond de marechaussee horloges met een waarde van 130.000 euro... en een kilo goud en sieraden met een totale waarde van 40.000 euro. In de woning van de 37-jarige Nederlander lagen grote partijen schoenen en kostuums van dure merken. De man werd vorig weekend al in Schiphol aangehouden... maar in verband met het onderzoek is dat nu pas bekendgemaakt. De officiële uitslag van de presidentsverkiezingen in Oekraïne is voorlopig geschorst. Het Hoge Rechtshof wil eerst het beroep van premier Timoshenko behandelen. Zij eist een hertelling omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd. Timoshenko verloor de verkiezingen deze maand van oppositieleider Yanukovych met een verschil van 3,5 procent punt. Het Hoge Rechtshof moet uiterlijk morgen met een oordeel komen. Het parlement wil dan de nieuwe president inaugureren. Het weer, regen trekt van het zuiden naar het noorden. In het noorden kan die overgaan in sneeuw.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 Aan het Nederlandersje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Waar jaar je?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 It's just too heavy for me And all I want is my... Mm -hmm. DJ just play that phone 'cause I wanna be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 Nacht waar wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen. Nacht ik, ik lig hier te beven en te zweten.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 Nachtzuster, zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster, al ik je morgen. Nachtzuster. zuster.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 Nacht sister. Nacht sister. Nacht sister. not ah, <laughs>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 Not that mm. cat.